...op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertschrijd. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je single en op zoek naar een huis, dan kun je het bijna wel vergeten. Huizen zijn nu zo duur dat je als single met een gemiddeld salaris... ...maar 3% van het totale aanbod kan betalen. Blijkt uit een onderzoek van de hypotheker. Als je op zoek bent naar een huis in Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant... ben je eigenlijk echt kansloos. In Groningen en Friesland staat nog iets meer binnen jouw bereik te koop. Er is weer een evacuatievliegtuig uit Afghanistan op weg naar Schiphol. Aan boord zijn 180 mensen. Of die ook allemaal hier in Nederland blijven is niet duidelijk.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 Lekker uit eten op kosten van de plaatselijke voetbalclub. of je nieuwe auto betalen met geld van de kerk. Penningmeesters zoemelen erop los, blijkt het onderzoek van de Groene Amsterdammer. De afgelopen jaren staken ze voor tientallen miljoenen euro's in eigen zak. Het totale bedrag is dus 40,7 miljoen. voor al die penningmeesters. en gemiddeld is dat 163.000. Uh, per geval. En sommigen doen daar best extreme dingen mee. Bijvoorbeeld is de zaak in de Bijlmer uh, van iemand die zijn eigen uitvaart uh, bij zijn eigen uitvaart witte limousines niet voorrijden. Om maar een mooie indruk te maken op de, op de buurt. En je hebt ook mensen die natuurlijk dus op vakantie gaan met het geld van, uh, van de club, lekker Zuidost-Azië. Uh, de meeste jommelende penningmeesters zijn mannen van een jaar of 50. Het weer vanochtend kan een bui vallen. Daarna even droog, maar dan gaat het toch weer regenen. Wordt een gaat of 21. Morgenmiddag wordt het lekker zomer weer. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door een ongeluk op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen heer Hugo Waart en omval 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Crazy. really drives you mad You beat it coming your way. a me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 Cause we throw red.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 Zomer van ZFM. ZFM's antwoord, FM Zandvoort. 106.9 FM.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 could die i wanna feel it again all the love without them confinati di cuore solo che non sta dietro il sketching negli ogni suo sto pensando a te. oh yeah sto pensando a noi. and pop calls 5.9 is zon, zee, zandvoort en zomer